Tanneke wou het eerst niet geloven, maar toen de laatste keer de vrouwen mee mochten, mocht ze wel. <laughs> Daar weten ze tenminste nog hoe het hoort. <laughs> Zo, en nou een borrel. Daar heb ik al die tijd naar zitten snakken. Tanneke is naar de moeder, je zult het met mij alleen moeten doen. Wat zal het zijn? Een oude of een jongen? Ik vind Hooghoud toch iets lekker. Een jongen maar. Hmm. We zitten tegenwoordig in de uitbouw. Dat hebben we net laten maken. <lacht> um, is jouw vader eigenlijk een uh, autoritaire man? Mijn vader? Hij <lacht> is een verschrikkelijk autoritaire man.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 de achtergrond, op de, de nootje. Die krijgen kippenvel van. van de Wagens. Wonen is een recht. Wonen is een recht. Wonen is een recht. Wonen is een recht. mannen van de heen hebben zich nu tussen de Wagens geplaatst. En daarachter staat de stuitwagen klaar om met de oprukkende manschappen die nu zich klaarmaken met hun schilden voor zich uit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 Ik tik die recensie in het net. Ad is thuisgebleven. Wat heeft hij? Hoofdpijn. Hij mocht zeker niet van Heidi. Ik denk het. Dus je haalt die aardappelen? Ik zal het doen. Ja. Geen mensen meer te bekennen. En de mobiele eenheid rukt op... om de nog resterende mensen... die geen heenkomen hebben gezocht... te verwijderen.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 Staakt Staaktwichtbold? staakt staakt Hij is wel meer wat laat.